Op het Europees kampioenschap beachvolleybal in Scheveningen hebben de Nederlandse vrouwen Sanne Keijzer en Marleen van Iersel de finale bereikt. Het duo dat als derde was geplaatst won de halve finale van het duo uit Tsjechië. Morgen spelen de Nederlandse vrouwen de finale tegen het Griekse duo Tsiacini en Arvaniti. Dan het weer, zon en stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui. Morgen bewolkt van tijd tot tijd regen, vooral in het midden en zuiden van het land. Het wordt maximaal 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie files op de A1 en A28. Eerst de A1, Amersfoort richting Amsterdam... tussen knooppunt Hoevelaken en afrit Bunschoten, 3 kilometer. En verderop tussen Amersfoort Noord en Eembrugge ook 3 kilometer. En de A28, Zwolle richting Amersfoort... tussen Amersfoort Vathorst en knooppunt Hoevelaken, 2 kilometer. En de A28, Amersfoort richting Utrecht... tussen afrit Maan en Soesterberg, 2 kilometer wegens wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. <middels> Nogmaals, goedenavond. Zometeen uh, Nederland-Noord-Ierland. Voor we dat gaan doen, even naar uh, Mark Brassen, naar uh, Arantja Rus. En die moeizame eerste set. Ja, Arantje Rus uh, leeft nog wel. Maar uh, ze serveert om er een uh, tiebreak van te maken. 6-5 achter in de eerste set. En de eerste set, ja, die eigenlijk alle kanten op uh, fladdert. Om het zomaar even te zeggen. Sterk begin van Rus. Uh, daarna had ze een moeilijk, moeilijke fase. Waarin ze zomaar een paar games achter elkaar verloor. Achter kwam gelukkig wel terugbrak. Ja, nu ze dus 6-5 uh, voor de Duitser, en Moet de Rus proberen haar uh, service te houden. Rus op 30 tegelijk. Slaat nu een backhand achter de lijn. En dat betekent het breakpoint. En dus meteen ook het setpoint voor Julia Gurgis. Ik kan wel melden nog dat Rafael Nadal inmiddels door is. Hij wint op het centerkort van Eduardo Schwank, De Argentijn. Heel makkelijk in drie sets. Maar wij concentreren ons toch vooral op die partij van Aranska Rus. Die gaat ze veren. Ja, setpoint tegen. Een heel onnodig setpoint eigenlijk. Ze maakt gewoon iets te veel fouten. En die Duitse, ja, die gaat af en toe voor de winners. Ze heeft geluk soms een bal op de lijn. En Rus werkt nu met een goede eerste service. Werkt ze dat Breakpoint weg. Koetsen heeft het moeilijk. 6-5-48 gelijk, Rus onder druk. Maar op die eerste set is nog altijd niet gespeeld. EK Beach voor die bal, halve finale. Maarten Tip, Boersmaar Spijkers. Emiel Boersma en Daan Spijkers tegen Tarje Skarlund en Martin Spinager. Dat zijn twee Noren. En uh, Boersma en Spijkers beginnen furieus aan de wedstrijd. Meteen een 4-1 voorsprong, voorsprong en de Noren vluchten dan in een time-out. Nu staat het weer op het punt om te beginnen. Maar als Boersma en Spijkers zo doorgaan... terwijl ze vandaag ook al uh, overtuigend worden van nummerdoor en Schuil... dan zou het wel eens een korte wedstrijd kunnen worden. 4-1 in de eerste set. En dan naar uh, de Arena. Nederlands-Noord-Ierlands. We zwaaien Bas Stigler en Jack van Gelder uit. Ja, uh, dat zou kunnen we het zeggen. Bas gaat morgen. Ik ga overmorgen. Morgenavond nog studio voetbal. Eerst nu kijken naar datgene wat er hier op het veld gebeurt. 2,5 minuut gespeeld. Nederland in balbezit via Vlaar. Het in van de middellijn stand natuurlijk nog steeds 0-0. Nigel de Jong opent naar Jetro Willems. Die dus de voorkeur heeft gekregen boven Stijn Schaars. En voor de eerste keer Avalaia aan de linkerkant van het veld weg. Knalt de bal uh, ver voor. Komt hij uh, ver over het doel en niet te belopen door Robben. En zo tikken de eerste seconden weg in de wedstrijd waarin in ieder geval Nederland het bekende beeld heeft. Met van der Wiel en Willems aan de buitenkant. Van Vlaar en hij, die gaan centraal achterin. Daarvoor het duo van Bommel en de Jong. En dan het drietal Robben snijder afvalleien in de spits van Pers. Hoe serieus de noord ieren de wedstrijd nemen, dat is min of meer af te lezen aan de. Basisformatie, drie debutanten, maar liefst in het Noord-Ierse elftal. En de enige Heb je ooit zo'n elftal zien staan? Ze, staan? ze staan nu in een kringetje van twee keer twintig meter of zo. Twintig vierkante meter. Zeg de trainer tra heeft tra tra gezegd compact spelen, ja. zelfs bij balbezit. Ja, aan de bar samen en hier samen. Ja, precies, dat is in ieder geval op terras ook gelukt. Van Bommel krijgt een tikje, maar eh, niet alleen dat, ook een vrije schop. En de schade valt mee, zo is Nederland elftal weer in balbezit. Drie debutanten dus bij de Noord-Ier. En de enige die eigenlijk wat bekendheid geniet in dat elftal... dat is David Healy, speler van Glasgow Rangers. De all-time topscorer van Noord-Ierland maakte er in de vorige kwalificatie, voor vier jaar geleden, misschien weet je dat nog, 13. En daarmee werd hij recordhouder ook, 13 goals in de kwalificatie. Evengoed Noord-Ierland plaatste zich niet. Vier jaar terug, maar die zit op de bank. Nou ja, dat zegt dat een en ander. Nog nooit geplaatst hè, voor een EK. Nee. Wel uh, drie keer voor een WK. Maar uh, toen was echt de televisie nog in zwart-wit. Balbezit nu, het uh, hoogte van de middenlijn, voor uh, Van Bommel. Van Bommel, de Jong. De Jong opent uh, in één keer naar Robben. Want dat is eigenlijk de bedoeling van Van Marwijk. Zo snel mogelijk een van de twee buitenspelers aanspelen. Robben of Affelaai. Zodat ze in een 1 tegen 1 situatie komen. En daar moeten de kwaliteiten van Robben en Affelaai afdoende zijn. Om tegen iedere tegenstander iets uit te halen. Sneider, het hoogte van de middenlijn. Speelt de mannen van Persie terugkomen uit de spits. Staat dus nu niemand voorin. Dan duikt Willems daar opeens verrassend op de punt van de 16 meter. Met Avalai die de ruimte eventueel krijgt. Met Snijder. Snijder op 25 meter van het doel. Opent naar de rechterkant van het veld. Robben kan hem aannemen. Heeft voor zich Leverty. Leverty wordt een beetje geholpen door Ferguson. Via Van de Wiel dan op de middenas van het veld Snijder. Snijder terug naar De Jong. De Jong naar... Willems, en Willems uh, speelt de bal goed, nee net niet goed tussen Avalaie en Verpersing. Maar het was best een aardige actie. De eerste overtreding is er een van Vlaar. En de overtreding wordt terecht bestraft door de Oostenrijkse scheidsrechter Schürtchenhover. Wat opvalt is dat uh, Robber ogenblikkelijke dubbele dekking krijgt. Oeh. Terwijl de Noord-Ierlande ontsnapt omdat Willems zich wel heel makkelijk voorbij laat lopen aan de buitenkant. Daar komt de eerste kans van de wedstrijd. Nee, Willems herstelt dat met een goede sliding. Dat levert Noord-Ierland dan een hoekschop op. Maar hij liet zich wel heel makkelijk voorbij lopen door Little, Die toch iets groter was dan Willems zelf. En dat zijn toch minpuntjes hoor, in de ogen van de Bondscoach. Zeker. Hij liet zich verrast omdat die vrije trap snel werd genomen. In Nederland stond totaal nog niet opgesteld. Ook een foutje van, niema, van iemand die eigenlijk een beetje voor die bal moet gaan staan... om de snelheid uit die vrije trap te halen. Gebeurde niet. Eerste corner is er dus één voor de Noord-Ierder... Shane Ferguson van Newcastle United. Gaat hem nemen. Indraaiende bal van de rechterkant van het veld. Wordt weggekopt door de Jong. Wordt uiteindelijk weer Noord-Iers balbezit met de middenvelder McCann. McCann dan ver terug en dan krijgen we een hele lange bal. En die is zo lang... De Iedereen zegt, nou dat is prachtig. Heel mooi om te zien. Maar die gaat dus helemaal over de achterlijn. En Stekelenburg neemt de doeltrap. Stekelenburg, uh, gaat zegt snel. van de wiel. Terwijl uh, Van Bommel nu al dorst heeft lijkt het. Nee, die heeft op zijn hoofd uh, heeft nog even last van het tikje van net. Dat zijn de Ieren die dorst hebben, hoor. Ja, de doors. Balbezit uh, in ieder geval voor de Jong. De Jong van Persie. En dan Snijder. Maar die staat 5 meter over de middenlijn. Gevaarlijk is het daar nog niet. Maar de versnelling lijkt eraan te komen met Willems. Willems uh, richting Affelai. Willems die in ieder geval durft. En uh, de bal speelt naar Van Persie. Van Persie, rand 16. Geeft de bal naar Affelai. Affelai kijkt. Maar dan moet de bal van, voor zijn rechtervoet draaien. Doet dat niet goed over naar een Norwood. Tweede slordig moment eigenlijk van Affelai in korte tijd. Zes minuten gespeeld. 0-0 stand. Bal voor Van die zoekt het dan maar via de andere kant van de wiel. Als er twee mensen bij Robben staan, moet er voor hem een keer ruimte komen. De bal gaat terug naar het centrum. Snijder, 35 meter van het doel. Van Persie verlengt naar de rechterkant. Robben moet een voorzet komen. Het ziet er heel aardig uit. Gaat de bal terug naar Snijder. Zou hij kunnen schieten? Dat kan hij wel. En de keeper laat de bal eigenlijk half los. Maar heeft hem dan in tweede instantie te pakken. Te meer omdat Van Persie niet besluit om te gokken op een rebound. En dus niet te lopen. Zo krijgt de doelman, Kemp, de kans om de bal rustig te pakken. Onder contract staat hij bij Nottingham Forest, deze doelman. Eerste nou ja, wapenfeit eigenlijk in deze wedstrijd van Oranje. Komt dan na een schot van afstand vanaf een meter of twintig van Wesley Snijder na een minuut of zeven. Nederland start energiek. Laat de bal in ieder geval snel gaan. En uh, loopt niet te veel met de bal. Dat zal dus ook uh, ongetwijfeld de les zijn geweest van de voorgaande wedstrijden. Met name die tegen Bulgarije. Het was uh, buitengewoon slecht. En het eerste stukje tegen Slowakije was aardig. Toen zakte het ook weg. Terwijl uh, Robben nu een tekkeltje moet ontwijken. En de opening van Van der Wiel goed is naar de linkerkant. Naar Willems. Willems uh, richting De Jong. De Jong die hem uh, diep komt halen. Dat zou Nederland wat minder moeten doen. Uh, zowel Van Bommel als De Jong kunnen 10, 15 meter verder naar voren lopen. Zodat Vlaar en Heidtkij de ruimte hebben om die paas te geven. Die zijn nu steeds. Vanuit diezelfde positie proberen te geven en ook geven. Nu aan de rechterkant van het veld. Goede bal van Snijder. Robben. Robben moet naar binnen draaien, want uh, kan hem niet uh, voor zijn rechter voorgeven. Uh, raakt hem dan uiteindelijk ook kwijt en uh, raakt hem kwijt aan Ferguson. De uh, Noord-Ieren nemen over. We spelen hem dan tegen een andere man aan. In dit geval een van de debutanten, Leverty. En die kan in ieder geval zeggen dat hij in zijn eerste interland balbezit heeft gehad. Ja, Gary Leverty. Het balbezit voor Vlaar in de middencirkel en aan de linkerkant wil Wilms wel, maar die krijgt hem niet. Nigel De Jong krijgt hem. Twee, 3 4 meter over de middenlijn. Toch maar naar de buitenkant. Dat kan. Aflaai. Hoewel die staat eigenlijk alweer midden op het veld. Probeert te combineren met Van Persie. bal gaat er een beetje achterlangs. Een metertje. Uitverdediging van de Ieren zwak. Controle nul. Overname weer van het Nederland zelf. Nog voordat de middenlijn in zicht kwam voor de Ieren. Zo krijgt Snijder de bal weer. Die kijkt. Klein dribbeltje. Wil de bal vervolgens langs de tegenstander Pasen Maar schiet hem er tegenop. Dan komt er een counter van de Ieren. Althans, dat is de bedoeling. Maar Grick, de spits. Ook debutant trouwens in dit elftal, Kan dat onmogelijk belopen? Heidinkhaa is daar als de kippen bij. En na ruim acht minuten ligt de bal weer aan de vertrouwde voeten van Nigel de Jong. Nederland probeert deze tegenstander in het begin kapot te spelen. Maar heeft een aantal keren onnodig bal die, zoals ook nu. Zodat de noord Ide kunnen overnemen. Dat doen de hoogte van de middellijn met Klingen. Klingen even terug naar Duff. Duff op zijn beurt naar McPeak. En McPeak staat even te kijken of hij een lange bal kan geven. Dat gaat hij zeker ook doen. Doet dat ook richting Lidl. Lidl kan de bal wel koppen, maar uiteindelijk geen richting aangeven. En via de en van Bommel is Nederland die bal bezit En is een hele goede bal richting Robben. Robben die kan dan... Langs de man komen. En is dat uh, een absolute overtreding. Ja, McPake zegt er is niks aan de hand. En uh, dan wordt er ook nog een keer geroepen door Duf dat er niks aan de hand is. Maar uh, de noord ierlanden komen heel goed weg. Want het is een balletje waarvan de scheidsrechter uiteindelijk constateert dat het allemaal buiten de 16 gebeurt. En dat is twijfelachtig, maar dan nog. In ieder geval is het een hele goede opening van Van Bommel. Een goede loopactie van Robben. We spelen 9 minuten en 9 seconden en een vrije trap op de punt van het 16 meter gebied aan de rechterkant van het veld. Als Van der Vaart in het veld zou hebben gestaan had hij nu gezegd laat mij maar. Want ik schoot op de lat tegen Slowakije woensdag. Maar goed, hij zit op de bank. En dus staan nu Sneijder en Van Persie bij de bal. Er is wat overleg geweest met Heitinga, die daar nu wegloopt. Dat zou erop kunnen duiden dat hij gezocht wordt door de lucht. Ook Vlaar is natuurlijk mee en Nigel de Jong, dat zouden dan de koppers zijn. Van Persie Snijder, terwijl Robben zich dan nu bij het gemeld, maar dat zou dan om de bal stil te leggen. Ik denk dat Van Persie gaat schieten als het in één keer kan. Ik denk dat hij naar nou Robben speelt? En Robben dan? Dan moet Juist. dat het worden en Van dat Persie schiet hem. in de oh, verre hoek, bal. maar de bal wordt weggekopt uit de doelmond door Peek, de man die de vrije schop voorzaakte. Dat levert het Nederlands zelf wel dan een hoekschop op. Snel genomen, Robben kan de bal voorspelen omdat de lange mensen nog voorin staan, maar uh, uiteindelijk wordt hij weggekoppeld door de notiere. Van Bommel brengt hem goed aan de grond richting Robben. Robben Snijder, Snijder uh, aan de rechterkant van het veld. En dan uh, het balpaseert richting Van Bommel. Maar ik begrijp dat wij uh, naar tennissen gaan, vermoed ik. Ja, Orange Rus. Ranska Rus, inderdaad, setpoint voor de Nederlandse in de tiebreak van de eerste set. Het is 6-5 in het voordeel van Rus. Uh, Gurgus gaat serveren. Ja, Rus stond op een 6-4 voorsprong. Sloeg een goede eerste service, kwam goed in de rally, kreeg toen een voorrend waarvan je zegt, nou, die moet er gewoon in, die moet je gewoon maken. Bal een beetje half kort van de Duitse, maar Rus mist hem. En dat betekent dat het eerste setpoint in het voordeel van de Nederlandse... ja, zich eigenlijk een beetje zelf om zeep helpt. En dus is deze eerste set nog altijd niet gespeeld. Maar er staat nog altijd een setpoint natuurlijk voor Rus. De eerste service van Gurgus die is uit Gurkens, die dus al een setpoint heeft gehad bij die stand van 6-5. Het is al eerder gezegd, de wedstrijd ja, die flippert alle kanten op. Het is niet goed, het is wel spannend. Af en toe mooie punten, maar af en toe onnodige punten. Maar er is een doelpunt in de arena. 1-0 voor Oranje geworden uit de, de hoekschop Die komt vanaf de linkerkant. Een variant. Snijder neemt hem. De bal gaat naar de rand van het strafschopgebied, Daar staat Van Bommel, die kaatst hem terug. Dan komt er een scherpe indraaien. De voorzet van Snijder. Die dan bij de tweede paal door Van Persie kan worden binnengekopt. Doelman geen schijf van, van kant. En die rots gaan schijn van, van Knap ingekopt ook. Ja, goed, want het was nog heel een moeilijke. Moeilijke hoek van Robin van Persie, maar uh, hij doet het goed. Staat wel vrij, want de Ierse verdediging legt hem eigenlijk geen strobreedte in de weg. Maar vroeg in het duel, na 11 minuten, tekent Robin van Persie voor de 1-0. Dat zal hem goed doen, dat zal ook de bondscoach denk ik, goed doen. Die dus de keuze heeft gemaakt om uh, van Persie aan te wijzen als eerste spits een huntelaar op de bank te zetten. Dan is het, ook al is het maar een oefenpotje, toch plezierig dat je die eerste spits ziet scoren. 1-0. Aran ah, Charus, ook 1-0. Ja, een klein oranje succesje ook inderdaad op Roland Garros. 1-0 in het voordeel van Aranska Rus. Ze pakt die tiebreak met 7-5. Slecht punt van die Duitse op 6-5. Op setpoint tegen speelt ze opeens een dropshot zomaar. Nou, dat pakt helemaal verkeerd uit. Bal buiten de lijnen. 7-5 dus voor Aranska Rus. Eerste set gespeeld. De Nederlandse staat voor. Gaan we weer terug naar de Arena. Balbezit op dit moment voor Heitinga. Met op het middenveld nu eventjes een vermaning bij... Ik denk dat het ja, dat is de captain, uh, met klingen, die even stond te protesteren. Maar in ieder geval Nederland op die 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken van Persie, van Persie van de Wiel. Van de Wiel uh, met uh, Nijtsel de Jong die aangespeeld had kunnen worden. Waar niet dat hij in de rug loopt van een uh, tegenstander. Waardoor uh, een opening wordt gezocht via de linkerkant van het veld. Willems, Nijtsel de Jong. Nijtsel de Jong, de bal bezit. Uh, speelt de bal naar Heitinga. Heitinga... Naar de rechterkant van de wiel. Dat is de van de middellijn. De Wave gaat reeds door het stadion. Met een achterloos hakje probeert van Persie Robben te bereiken. Maar dat lukt uiteindelijk niet. En Levert speelt de, bal vier, vier de bal, uh, speelt de bal via de benen moet ik zeggen, van Robben. Over de zijlijn. Inworp voor de noord -Hierden. ja, Ik was nog even in onderhandeling over koffie of thee. Wil je thee of koffie? Ja, doe maar thee. Dan. Kijk, dat komt goed uit. Want volgens mij is er geen koffie meer begreep ik. Uh... thee of koffie, maar de koffie is open. <laughs> ja, ja, lekker water. Nou, bedankt. 13 minuten gespeeld, 1-0 in het voordeel van uh, Nederland. Door die goal van Van Persie en het balbezit van uh, Vlaar in de middencirkel. Robben kijkt en zoekt of de ruimte is om te gaan. Maar dan zou er een bal moeten komen. Oh, prachtig hakje van Sneijder op Van Bommel. Die gaat de man voorbij voor tegen de vlakte geholpen schop. En een gele kaart voor de man die de overtreding maakt. Die daarbij overigens ook nog geblesseerd raakt. Omdat die, denk ik, in dat duel met uh, Van Bommel, Duff is het, die daar ligt. Nog een tikje meekrijgt, Of hij stelt zich gewoon ongelooflijk aan. Dat zou ook maar zo kunnen. Ja, dat is risico als je Van Bommel probeert tegen te houden. Maar wat er aan vooraf gaat, dat is eigenlijk de schoonheid. De paas van achteruit die door Snijder eigenlijk achterloos. En één keer met de hak wordt verlengd. Die voelt dat Van Bommel loopt. En dat heeft dus deze vrij schop tot gevolg. Mike Duff. De eerste die een gele kaart krijgt, de speler van Burnley. En een vrij schot dus voor Oranje. Op, wat zullen we zeggen, een meter of 25 van het doel. Ja, en uh, in ieder geval op de middenas. Dus het uh, kan gegokt worden voor een rechts- of een linksbeen. Dat maakt niet zoveel uit. Terwijl ook Vlaar daar staat te kijken als een soort Alex van het Nederlands team. Van ik zou hem er ook wel uh, van die afstand gewoon ongelooflijk hard in willen rossen. Van Persie staat erbij, Snijder staat erbij. En ook Vlaar staat erbij. Het is te hopen dat ze het goed hebben afgesproken. Want dan wordt het een klap Alabama-Huidtiga. Maar het is uiteindelijk Snijder die hem neemt en die gaat erin. Het is 2-0 voor Oranje. En dat uh, is een uh, prima start uh, voor het Nederlandse helftal. Heel makkelijk, heel eenvoudig, maar kwalitatief goed kan hij anders zeggen. En dan kan je zeggen van de tegenstander wat het is. Op dit moment maakt Nederland, speelt het gewoon uh, heel goed voetbal. Zet de tegenstander onder druk. En uh, via individuele prestaties komt men op een makkelijke 2-0 voorsprong. Ja, maar ik denk als IJsselmeervogels hier had gestaan tegen <laughs> Noord-Ierland... dan het ook 2-0 IJsselmeervogels was geweest. Prima. Kan ja, je je afvragen wat het voor zin heeft om uh, Deswaar, dat hebben we van tegen zo'n tegenstander, ja, tegen zo tegenstander uh, te voetballen. Tegelijkertijd in, met de wedstrijd van 2004 in ons achterhoofd toen Oranje verloor van Ierland. Een doelpunt van Robbie Keane 1-0 en werd uitgefloten werkelijk voordat het naar Portugal ging. Onder leiding van Dick Advocaat, Jaap Stam die bo bo Bos Bloemen kreeg, die onder de stoel gooide en dacht <laughs> ronde niks. Ik ga boos naar binnen. Om dat te voorkomen heeft de KNVB misschien gedacht. Dan zoeken we nu een tegenstander uit. Waarvan we zeker weten dat we de wedstrijd winnen als we die spelen. Toen wilden ze eigenlijk Andorra. Maar die zei: ja wij zijn al bezet, Want wij moeten tegen Polen. Maar die hadden toch met Andorra 2 kunnen komen dan. dan. zit nu voor Willems aan de linkerkant van het veld. Een goede actie. En ook dat is een vervelende overtreding. En ook dat is een gele kaart. En dat is Lee Hudson die hem krijgt. De speler van Watford. Terwijl uh, prima actie van, uh, van Willems uh, die uh, het initiatief neemt. En die uh, wat mij betreft nu al 100% zeker is van de plek als linksachter in het Nederlands elftal, Omdat hij gewoon veel natuurlijker speelt op de positie uh, dan schaars. En uh, dat het ook veel makkelijker invult en ook veel sneller is. Daar waar het als het op een gegeven moment in de achterhoede problemen oplevert op snelheid nog iets kan compenseren. Dit is de vrije trap. Snijder neemt hem. Komt hier de volgende? Nee. Het is Lee Kemp, de doelman die de bal in twee handen pakt en dat mag hij zodat we na een zestiental minuten kijken naar een uh, alleraardig begin van Oranje. Inderdaad, welk waardeoordeel mag je eraan uh, koppelen? Maar het is in ieder geval wel zo dat er 2-0 op het scorebord staat. Doelpuntenmakers, en dat is ook altijd lekker, dat soort namen, van Persie en Snijder. Het is een beetje zo'n uh, feel-good movie, dat je na twee uur op de bank denkt... wat heb ik nou eigenlijk gezien vanavond? Maar ja, je gaat wel met een prettig gevoel naar bed... en je gaat de volgende dag misschien met een prettig gevoel op reis. In het geval van Oranje over twee dagen. Misschien is dat wel een beetje het idee... Snijder aan de bal, die uh, opent met een uh, prima paas over helemaal naar de andere kant. Robben neemt er in één keer in de loop mee. Dat lukt niet helemaal 100 moet een klein beetje vertragen. Draait nu weer naar binnen, geeft een voorzet. Nee, geeft de bal mee aan van de wiel buiten om. Van de wiel met een voorzet. Ja, dat moet je dan eigenlijk in één keer doen. Van Persie staat al te wijzen, want wil de bal, maar wordt overgeslagen, categorisch. Dan gaat de bal naar het centrum naar snijden. 25 meter van het doel, recht voor dat doel ook. Geeft de bal een afvallei. die zich. Vind ik iets te veel ophoud in het midden en iets te weinig aan de zijkant. Maar vooruit maar. Aan de andere kant Robben weer aanspeelbaar. Van Persie meegegeven. Maar ook hij staat nu aan de buitenkant. Kort 1-2 met Robben. Van de wiel duikt dan weer het gat in. Aan de rechterzijde. Maar de bal ligt in het centrum voor de voeten van Robben. Ja, en nu een snijder, Het uh, speelveld is klein. En Nederland zal op een gegeven moment de paas moeten spelen om een opening te creëren. Want het is hartstikke leuk. Maar het is een rondootje waar de Noord-Ieren niet meedoen. En een slechte bal dan van Van Persië beëindigt uh, dit getik. Wat uh, in principe leuk was uh, voor de jongens zelf. Maar voor het publiek absoluut nergens op de sloeg. Zodat het balbezit nu is voor uh, Hudson. Hudson uh, speelt op zijn beurt de bal naar Klingen. Klingen tracht van de middenlijn. Naar McKen. McKen even terug. Doet dat richting Duff. En Duff uh, speelt dan de bal niet goed. Uh, misschien is dat wel een bijnaam. En dan het balbezit voor Heitinga. Die hem krijgt van Vlaar. Vervolgens naar Van der Wiel. En uh, nu maar kijken of er weer snelheid komt om uh, de actie te maken. Nederland loert op datgene wat hun graag wil. Namelijk uh, in een 1 tegen 1 situatie komen. Pases geven die uh, niemand verwacht. En het zelfvertrouwen wordt in ieder geval uh, bijgetankt. Met Willems en Avelay aan de linkerkant. Robben krijgt wel weer ruimte nu aan de zijkant. Komt nu een bal door het midden waar Robben dan vanaf de zijkant op loopt. Dat duurt heel lang voordat een van de tegenstanders dat in de gaten heeft. Maar even goed wordt de bal onderschept. Dat betekent dat Lefferty, de linkervleugelverdediger, nu Robben eventjes weg is wat medes kan maken. Maar nog een meter of tien voor de middenlijn toch nog weer inhoudt. Omdat Robben zo snel is dat hij alweer terug is. Aan de andere kant proberen de Noord-Ieren dan via Hodson, de rechtervleugelverdediger. Voor het doel Little en Grig, de spits en de rechter middenvelder. Vijf middenveld bij de Noord-Ieren, één echte spits. Maar de bal gaat terug omdat Oranje de boel achterin dan weer... Ge georganiseerd heeft staan. Na 18 minuten dus een 2-0 voorsprong in het uh, voordeel dus van het Nederlands elftal. Van Persie 1-0 na 11 minuten met een goede kopbal. En 4 minuten later een prachtige vrijschop van Wesley Sneijder. 2-0 in Amsterdam. Gaan we even kijken bij de halffinale bal. EK Boersma Spijkers. In die uh, eerste set hebben de Nederlandse mannen verloren. Emiel Boersma en Daan Spijkers met 18-21. Het begon zo goed, meteen de vierde in voorsprong. Maar langzamerhand kwamen Noren terug in het spel en namen zij de voorsprong. En vanaf dat moment uh, bleven Boersma en Spijkers de hele tijd een paar puntjes achter de Noren aanlopen. In de slotfase nog even een beetje spanning, maar dat was overtuigend. Het is 21 voor de Noren, 18 voor de Nederlanders. En we gaan zo meteen beginnen aan de tweede set. Ransja Rus pakte mooi die eerste set. 7-6 was wat wisselvallig. Goed. Hoe zit het in de tweede? Nog steeds uh, wisselvallig, Robert. Uh, Gurgis die houdt nu haar uh, service. Dus de tweede service game in de tweede set. Aranske Rust begon in die tweede set met serveren, veren. Leefde meteen naar service in. Slordige game uh, van de Nederlandse. Gurgis uh, doet vervolgens wat ze moet doen. Houdt wel haar service game. En dus de Duitsers op een uh, 2-0 voorsprong. Ja, de Duitsers gooiden wat meer pit in. Ze uh, zagen er net eventjes wat richting het publiek. Wat van die gebaren maken van kom op. Uh, juichen, klappen, steunen een beetje. Het, het, het moet feller bij, uh, bij de Duitsers. Ze kan uh, veel beter tennissen dan dit dat kan Aranske Rus ook. Het is nog steeds wisselvallig. Rus dus in die tweede set op een 2-0 achterstand. Weer terug naar de Arena. Barsan Jack. Balbezit voor Van Bommel. Van Bommel naar Robben met die stand van 2-0. Bijna 20 minuten gespeeld. Robben aan de rechterkant. Heeft twee man bij zich, zodat er aan de andere kant wat ruimte moet zijn. Dat wordt goed gezien door Van Bommel. Afalai, die de bal dan stuiterend onder controle moet krijgen... heeft één man bij zich. Dat is Hudson. Speelt de bal dan naar Willems. Willems kijkt en vindt Avalai weer... Avalay met weer Hodson. Nu is het een 1-1 situatie. Zou Willems eigenlijk weg moeten blijven waar hij in de buurt blijft. En Van Persie dan de mogelijkheid krijgt om tot scoren te komen. Maar de bal wordt uiteindelijk geblokt door McPake. Volgende corner voor Oranje, de derde. Hij probeert de bal wel ineens uit de lucht te halen eigenlijk. Die bal die op een decimeter of twee van de grond komt. Daar staat nog een verdediger van de Noord-Ier eigenlijk voor. Die steekt ook zijn been uit. Ik vind het eigenlijk nog bewonderenswaardig dat Van Persie het durft om uit te halen in zo'n wedstrijd. Je kan ook zeggen laat maar even. Hoekschop na 21 minuten bij een 2-0 voorsprong voor Oranje een hoekschop vanaf die kant leverde dus de 1-0 op. Nu komt hij wel rechtstreeks voor het doel op het hoofd van. Bijna de Jong, maar de bal wordt weggekopt door de Noord-Ieren. Op het hoofd dan weer van... Van de wiel die hem terugkomt op uh, Jeterom Willems, die me in deze wedstrijd toch wat beter bevalt. In ieder geval durft, de stroom wat van zich heeft afgegooid. Misschien ja, is het, het ook durft wel een hele... ook, Zoals net een paar ja, van 20 meter. Nou, druppelende opdracht, denk ik hoor, omdat hij toch wat bleu was in dat eerste duel. Oranje met een kans, heiting ga, nee, die stond daar nog. Krijgt met een gelukje de bal nog bij Affelay. Die draait nu naar binnen. Zou wel willen schieten, maar ziet daar de mogelijkheid niet voor en levert in bij Robben. Robben, 1 tegen 1 met Leverty. Dat zou een mogelijkheid moeten zijn, maar hij moet natuurlijk naar zijn linkerbeen. Dat weet werkelijk iedereen. Inmiddels zelfs mensen die Playstation spelen. Dus wat dat betreft was er geen mogelijkheid En uh, Robbe kan dan uh, niet meer doen dan er een inworpen aan overhouden. Een inworpen voor die nu jonglerend en wel hier vlak naast de circuit Soleil. Uh, de bal uiteindelijk gooit richting uh, Nigel de Jong. Nigel de Jong naar, denk ik, de linkerkant. Ja, doet hij richting Vlaar. Vlaar in één keer door richting Willems. Willems zou hem ook in één keer door moeten spelen. Doet hij uh, richting Snijder Snijder met uh, een leuke beweging richting Willems. Willems prima doorgespeeld. Snijder dan kijkend naar Van Persie. Constant loerend of hij hem kan aanspelen. Lukt niet. Daar zat Hodson uh, bij. En dan uh, probeert Noord-Ierland uit te verdedigen maar is het uiteindelijk Van Bommel die dat heel goed herstelt. bezit daardoor door, uh, voor de jong. Die wel ziet dat Robben wat ruimte heeft aan de rechterkant. Maar de paas uh, niet durft te geven omdat de lijn eigenlijk afgeschermd werd. Dan gaat de bal naar de andere kant naar Affelij. Vanaf de linkerkant. 1-2 met uh, Snijder. Bal terug naar Affelij. En dan in de breedte naar Van Bommel. Die de bal heel graag wilde en al wees. En nu heeft gezien dat Van der Wiel, terwijl bij de beide coaches even opstaan uit een duck-out. Kan gaan lopen met de bal. En de bal meegeeft dan uiteindelijk aan Robben. Robben duikt naar binnen. Naar Sneijder. Sneijder. Weer een hakje. Van Persie. De bal terug naar Sneijder. Weer terug naar Van Persie. 25 meter van het doel. Gaat er iemand schieten? Nee. Van Persie dreigt. en houdt in. Houdt de bal nog maar eens onder zijn schoenen langs. En geeft hem dan mee aan de buitenkant naar Avalai. Alle ruimte is er om te combineren. Nee, dan doet dat graag. En een schot van Avalai gaat net over het doel. En inderdaad, je moet je natuurlijk afvragen. Je zegt dat terecht. En we hebben het voor de wedstrijd ook al gezegd. Wat voor waarde kan je er een hechten? Op het moment dat je heel veel ruimte krijgt van je tegenstander. Dat niemand op de voeten staat van iemand die aangespeeld wordt. Maar de passing is goed. De intentie is goed. En je kan natuurlijk ook een hele belachelijk vervelend de wedstrijd tegen zo'n tegenstander spelen. Maar Nederland oogt fris en ik heb het idee dat iedereen nu inmiddels weet wat hij moet doen. Met name de backs moeten meer naar voren staan, moeten breder staan, moeten dieper staan. En dat werkt op dit moment allemaal uh, naar behoren. Maar de Ieren ja, die gaan nu weer in dat hele gekke blokje staan uh, van uh, ongeveer 20 bij 20. Waar uiteindelijk een uh, kopduel wordt gewonnen door Nigel de Jong Na de uittrap van de doelman. Overname is er bij uh, Duff. Uh, die knalt de bal naar voren. Dan moet uh, Vlaar erbij komen, maar die, uh, ja, die gaat bijna zelf de mist in. Maar hij herstelt het uiteindelijk tegen Grig. Krijgt daar applaus voor. En dan uh, is Willems in balbezit. Willems uh, gaat langs zijn man. Langs diezelfde Grig En uh, doet dat goed richting Snijder. Tikt ook goed uh, deze Willems. Heeft gewoon overwicht en overzicht. En uh, zal absoluut een uh, grote toekomst tegemoet gaan. Terwijl er nu de bal is van Van Persie. Robbe wordt afgevlagd vanwege buitenspel. Die gaat nog even door en gaat nog steeds door. En die denkt, wat is er nou? Iedereen loopt weg. Robbe die uh, zwaait dan uh, naar uh, de assistent scheidsrechter uh, Alain Hoxa En die zwaait terug. Met een soort gay parade, maar dan in het klein. heeft <lacht> dat <lacht> wel gelijk trouwens. Het ja. is een meter buitenspel. Voor de liefhebbers van... Uitslagen van oeverwedstrijden. Engeland-België 1-0. De overwinning dus voor de Engelsen hier 2-0. Voor Nederland tegen Noord-Ierland. Na 24 minuten de goals van Van Persie en Snijder. Van Persie kopt een voorzet van Snijder binnen. De tweede was een vrije schop. En Oranje krijgt een vrije trap nu van de scheidsrechter. Die overigens vanavond uit Oostenrijk komt. Schurgenhover. Na een klein overtredentje van de Noord-Ierse aanval. Die we dus eigenlijk totaal nog niet gezien hebben. Of moet dat eerste het moment van de wedstrijd zijn geweest dat Willem zijn tegenstander even kwijt was. Nu een uh, paasje op Van Persie. Paas komt van Heitinga. Gent houdt ondanks het uh, appel ja. van Van Gelder zijn vlag naar beneden. Omdat hij hotse <laughs> nog mee ging lopen was een gek. Maar goed, de keeper van uh, noord heeft de bal camp, Dus wat geeft het ook? We zijn in vorm he, nu al. Dat gaat heel Te vroeg lekker. denk ik. Ja, gaat, ja we pikken te vroeg. Uh, daar komt de bal uh, hoog uh, door Kemp. Uh, naar voren getrapt uh, is het uh, uiteindelijk uh, Willems. Uh, die een uh, klein duwtje geeft, uh, verder niks aan de hand. Stekenburg heeft nog uh, eigenlijk niets te doen gehad. En kan nu misschien ook met de weef meedoen. Want er is geen mens die daar uh, enige... Waarde aan zou hechten omdat hij helemaal niks doet. Staat nu ook te gebaren met twee handen in de lucht. Dat zou kunnen zijn dat uh, de vliegtuigen over uh, de route komen buitenvelden. Maar voorlopig kijkt iedereen gewoon naar het veld. Met, het bal heid, met de bal van Heiting gaat bezit. En daar staat helemaal uh, van Persie het hoogte van de middellijn. Die komt er nu ook heel ver en diep halen. En de bal bezit nu bij de Jong. Aan de linkerkant is er wat ruimte. Robben heeft even geswitcht. Dus posities worden nu even anders ingenomen. Willems in de kluts kan hem niet houden. En uiteindelijk is het Hotson die de bal naar voren werkt. En uh, Vlaar die dat dan uh, niet goed doet. Dus uh, de overname er bijna voor Robben. Maar bijna is niet genoeg. Want uh, vanuit de rug van de, de Jong kluts de bal uiteindelijk via de knieën van Lidl. In de handen van Stekelenburg En die geeft hem mee aan Van der Wiel. Van Wagenwijk was uh, even buiten zijn uh, de koud gekomen. En even gaan staan. Omdat hij blijkbaar toch wat bozigheid in zich voelde. Omdat er bij Oranje wel heel veel posities gewisseld waren ineens. Afvallai even op rechts. Robben even op links. Dan gaat uh, Vlaar een stukje lopen met de bal. Net nadat Willem dat eigenlijk ook al had gedaan. En moet uiteindelijk de Jong. Een counter van uh, de Noord-Ieren in de Kiem Dat oogde dus wel Link. En nu loopt het allemaal goed af. Maar straks tegen Denemarken of Duitsland of Portugal niet. Dat zal de gedachte van Van Maarwijk geweest zijn. bal bezit voor Affelaj. Even dus aan de rechterkant opgedoken. Combineer het met Van de Wiel. Van Bommel is doorgelopen. De bal terug naar Affelaj. In het centrum van Persie. Van Bommel is nu een soort spits. En daarachter staat nu Van Persie die de bal breed geeft op Snijder. En Snijder kiest voor Robben op links. Ja, het maakt niet uit wie waar staat. Als de posities maar worden ingevuld en het naampje wat eraan hangt is niet zo belangrijk. Snijder in ieder geval nu een bal bezit. Avalaar nu meer op de middags van het veld. Open naar de rechterkant van het veld van de Wiel. Van de Wiel maakt een schijnbeweging. Maar had eigenlijk misschien beter de bal voor kunnen geven in één keer. Nu komt hij bij de Jong die even denkt, oh ja, dat is dus een bal voor mij. Snijder. Snijder naar Willems. Willems aan de linkerkant van het veld. Uh, weer even naar Robben. Robben en de combinatie. Robben uh, nu met zijn favoriete linkerbeen geeft de bal naar Snijder. Snijder uh, in één keer doorgespeeld naar Van Persie. De ruimtes zijn klein. Daar gaat uh, Snijder En Snijder kan hem net niet uh, uiteindelijk te pakken krijgen. Een mooie combinatie. Beetje Zuid-Amerikaanse combinatie van de Braziliaanse elftal. Van vroeger korte 1-2 door het midden bijna niet te verdedigen als de technische mensen meedoen. Nu uh, die bal van Avalari kon net niet bewerkt worden door Robben. Ook slecht weggewerkt door Andrew Little En die geeft hem uiteindelijk aan, aan Willems. Willems met het balbezit naar De Jong. De jong met 27 minuten op de klok naar de rechterkant naar Avalai, die daar dus nog altijd staat. Van de wiel is er weer bij. Die krijgt de bal. Affalai loopt de diepte in, maar dat is voor Van der Wiel niet te, te bespelen. Een schijbeweging de andere kant op. Dan valt het gaatje alsnog en krijgt Avalai de bal toch nog. Maar is er niet echt veel ruimte. Die ontstaat er nu wel weer voor Van der Wiel. Die achter Afflei is langsgelopen, maar die krijgt de bal wel mee, maar durft blijkbaar geen voorzet te geven. Dat is nu al de derde keer. Bal naar Van Persie. Wippertje het staps binnen. Afflei krijgt de bal, maar neemt hem net niet goed aan. En zegt dan Hens. En penalty. Want de, de verdediging van Noord-Ierland wil ingrijpen. En dat doet uiteindelijk Ferguson. En die krijgt dan de bal tegen de hand. En zo gaat hij op de stip na 27,5 27 minuut. Dan krijgt Oranje, via de maatspoken zou ik zeggen van Persie, de mogelijkheid om al heel vroeger dit duel uit te lopen naar 3-0. Dan zou het wel eens een hele grote score kunnen worden in deze wedstrijd. Van Persie heeft de bal klaargelegd en gaat zo aanstonds. Terwijl het leeuwendeel van de oranje selectie wat te drinken gaat halen bij Bert van Marwijk. Die dat met plezier uitdeelt. Van Persie gaat straks te scoren naar 3-0. Tummen nemen wij aan. schitterende bal overigens van Van Persie. De combinatie met Avalai en het loeren en het juiste moment het dippertje geven. En dan de versnelling van Avalai die uiteindelijk dus de hand van Ferguson als eindpunt weet. Nu Van Persie met de derde treffer voor Oranje. De tweede voor Van Persie. En dat betekent dat Nederland op een riante voorsprong staat. 3-0 en die noord ieren worden ja, Geef ons. Gaan en, uh... Sorry, Bart, even door heen oh. zit. Ja, ga even naar tennissen en naar Arancha uh, ja, want daar gaat het, gaat het niet goed mee. Na het serviceverlies in die openingsgame in de tweede set heeft ze de service nog een keer verloren. En dat betekent dat Aranska Rus op een 4-0 achterstand staat. Ja, zo wisselvallig als het in de eerste set was, zo wisselvallig is het ook in de tweede set. En dan zeker van de kant van Aranska Rus. En niet zozeer van Julia Gurgis, want die speelt, uh, speelt wel goed. Die gaat wat gevarieerder spelen. En maakt vooral de, de winners, die pakt de, de mindere ballen van Rus, pakt ze vol aan. Ja, en die vallen op dit moment gewoon allemaal goed. Daarna, daardoor staat ze op een 4-0 voorsprong. Het hoeft niet het einde te zijn van deze partij. We zagen net een andere partij. Daarin stond Kanepi uh, 5-1, 6-1 en 5-1 voor tegen Wozniacki. En Wozniacki won die tweede set nog gewoon. Dus nog niks aan de hand voor Rus, Maar Ze moet nu wel in ieder geval haar service game gaan houden. En dan de halve finale bij het beachvolleybal. Bosma Spijkers, smarte tip. Halve finale van het Europees kampioenschap. En het gaat goed met het Nederlandse duo in de tweede set. Een 13-8 voorsprong in de time-out aangevraagd door Noorse Koppel. En als Boersma en Spijkers deze set winnen, komt er dus een derde set. Die gaat dan dan aan de 15 punten. En ja, dat geeft toch aan dat dit een wedstrijd is van twee teams die echt aan elkaar gewaagd zijn. En dus is het gewoon mooi en vooral lekker spannend om naar te kijken. En het vindt het publiek ook dat zich uitstekend vermaakt hier op het strand van Scheveningen. Dus in deze tweede set gaat het goed en ook een beetje oranje boven. Nederland tegen Noord-Ierland. Jack en Bars. Hoe staat het gezicht van Huntelaar? Dat kunnen wij niet zien. Want uh, we kunnen alleen zijn rug zien. En zelfs daar moeten we ons best nog voor doen. Maar... Ja, hij oh. zat net uh, absoluut te juichen bij de eerste goal. Want dat was meteen het shot. En daar let natuurlijk oh, wel iedereen niet... op. Ja, ja, ja, ik wel. Nee, nee, nee. Daar moeten we verder op dit moment geen thema van maken. De minuten komen echt wel voor Huntelaar. tijdens ja, maar, Bovendien, Huntelaar is boos dat hij niet speelt. En had meer verwacht enzovoort. Maar ik denk dat hij evengoed wel juist voor het elftal. Zo zit hij toch wel in elkaar. Zoals hij zelf ook zei, ik ben geen wegloper. Dat klopt wel. En uh, Laten we hopen dat hij dat volhoudt. Uh, balbezit voor het Nels Elftal. 3-0 dus binnen een half uur tegen het Noord-Iers Café-Elftal. Laat ik het allemaal zeggen. Ja, die hadden zich een heel ha ander happy hour voorgesteld. <laughs> ja, het is wel half geld voor het Nels Elftal. Ja. Want er komt een vierde bijna als uh, Van Persie over de bal heen stapt, maar er niemand bij de tweede paal staat. En uh, Snyder niet bij de bal kan komen. Het gekke is dat die Noord-Ieren dan zo in paniek zijn dat er eigenlijk twee lukraak de bal kunnen aannemen. En rustig kunnen uitverdedigen, maar zomaar wat wegtrappen. En daarmee een hoekschop toestaan weer aan het Nederlands elftal. Die dan door Sneider genomen gaat worden. Dit keer vanaf de rechterkant. Snijder kijkt, ziet dat bij de eerste paal Afalai-positie gaat innemen. En dat met name de luchtmacht komt. Met Heitinga die niet bij kan komen. De Jong die de bal volgens mij op de hand meeneemt. Volgens de Ieren ook. Maar uiteindelijk de bal via Van Bommel bijna nog in de doel ziet belanden. Want Lee dus de doelman... Laat zich bijna verrassen door de kracht van het schot van, van Bommel. Er wordt nu ook geprotesteerd door de noord dat er net een hensbal was. Dan zou hij dus inderdaad van de jong zijn geweest. Maar Nederland krijgt de volgende corner, nummer 5. Opnieuw uh, Snijder die trapt, uitdraaien de bal met zijn rechterbeen. De eerste paal komt van Persie, die kopt wel door. Maar uh, daar staat eigenlijk niemand. Helemaal aan de andere kant van het veld moet de Robben zien om die bal binnen te houden. Dat is in ieder geval gelukt. Tegenstander gepoord. bedankt. Strafvroep binnen, breed leggen, schieten van afstand. Vlaar raakt een tegenstander, althans met de bal klingen komt De bal voor de voeten van Willems. En zo kan het zelfs zelf de druk erop houden. En weten de Noord-Ieren, de arme Noord-Ieren, langzaam niet meer waar ze moeten lopen. Snijder vanaf de rechterkant. Van Persie aangespeeld. Nu komt ook Afvalij weer. Die aan de rechterkant de bal krijgt en terug heeft aan Van Persie. Ja, Van Persie en Afvalij overdrijven een beetje. Maar uiteindelijk probeert Van Persie die bal goed te geven naar de linkerkant van het veld. Via Snijder. Snijder knalt en de bal in een reclamebord. Ook in de gracht, waardoor uh, de Noord-Ieren even balbezit hebben. Mijn vraag is alleen, zijn ze daar inmiddels nog blij mee na een half uur? Dan kan ik me voorstellen dat de krachten heel langzaam beginnen te weglopen voor zover ze er überhaupt al waren. En uh, Lee Hudson, die gooit de bal ook nog een keer met één hand, wordt niet bestraft. En dan krijgt uh, Lidl de bal op zijn hoofd en die kopt hem dan maar over de zijlijn. Balbezit uh, voor Willems. Willems naar Vlaar. Vlaar naar... Nigel de Jong. En Nigel de Jong uh, die uh, kijkt of er enig beweging voor in is. Dat is er niet. Nu wel een beetje. Snijder loopt een beetje weg, maar hij prefereert toch de rechterkant met van de wiel. De Jong uh, troopt van de middenlijn. Snijder komt de bal halen. Aan de rechterkant uh, is van de wiel weer doorgelopen. Maar die wordt Bacht Dus naar Vlaar. Ja, zo kan je in ieder geval ook de verdediging van het Nel zelf wat moeilijker beoordelen. Want die werkt totaal niet op de proef worden gesteld. Je kan hooguit kijken wat ze met bal bezit en in opbouwende zin doen. Maar defensief totaal niet op de proef gesteld, van Bommel die nu heel makkelijk ook weer. Een bal op het middenveld herovert en dan meegeeft naar Snijder. De jongens aan speelbaar, maar dat durft Sneijder dan niet aan. Want daar stonden twee, drie spelers van de Noord-Ieren omheen. De bal gaat via een omweg naar de andere kant van het veld. Waar Willems de bal er weer mee teruggeeft aan Heitinga. Heitinga gaat opent naar de andere kant van het veld. De bal met enig risico de doorgelopen Afelay. Afelay kijkt, niemand voor het doel. Moet dus terug naar Van de Wiel. Van de Wiel kijkt wel iemand voor het doel, maar alleen Van Persie. Daar staan van de Noord-Ieren zeven omheen. En dus is het rondspelen geblazen. Ja, maar de passing is strak. strak, steeds uh, over 20 meter met nu Robben. Robben de Jong snijder. naar de jong. Aan de linkerkant tegen het ruimte. Maar Van Persie neemt de bal die nu aangespeeld krijgt Fantastisch aan. Aan de rechterkant van het veld. Avelay die hem voorgeeft. En die wel eens net iets te scherp. Kan Robben hem binnen houden. Hij doet er in ieder geval alle moeite voor. En hij houdt hem inderdaad binnen. En gelukkig uh, is die bal dan bij Willems. En hij heeft Robo ook in de sprint geen problemen op uh, opgekregen. En uh, is het Willems die dan opeens zo beschiet? Van een metertje of tien. Uh, aan links uh, opgekomen schiet hij de bal in het zijnet. Hij, uh, hij toont moed, 18 jaar. Hij is de jongste deelnemer uh, van alle ploegen tijdens het uh, komende EK. En zoals gezegd is een jongen met grote toekomst. En dan krijg je het gekke geval dat Erik Pieters... die in principe de nummer één linksback is van het Nederlands elftal... en van PSV tot aan zijn blessure. Concurrentie krijgt niet alleen in Oranje, maar ook in zijn eigen team. Ja, dat is absoluut het geval. Bij PSV zijn ze zeer tevreden over Jetro Willems. En, maar goed, dat is geen nieuws meer. herkennen natuurlijk de potentie die deze speler heeft. Ooit begonnen bij Sparta natuurlijk en op jonge leeftijd naar Eindhoven gegaan. Balbezit voor de Noord-Ieren zowaar nu met alle veldspelers op de helft van het Nederlands Elftal bij een vrij schot die twee, drie meter over de middenlijn ligt. En de aanvoerder Klingen gaat daar een vrij schot nemen. Dat betekent dat de heren. Het euh, zweet even uit de benen kunnen lopen. En zich nu met vier, vijf mensen in het vastgebied van het NL zelf dan gaat de bal naar de buitenkant. Zal er een voorzet moeten komen? Willems moet er eigenlijk naartoe. Voorzet komt bij de tweede paal. Noord-Ierik Koppen, dat moet wel lukken. Bal blijft eigenlijk een beetje hangen. Dan gaat Heitinga de lucht in. Wordt er geschoten uit de tweede lijn. Dat gebeurt door Lidl. Maar die raakt een tegenstander. In ieder geval met de bal. En dan kot Van Bommel heel moeilijk die bal terug op Heiting of Op, op Stekelburg die nog de longen uit zijn lijf moet lopen om de bal nog binnen te houden. Dat lukt uiteindelijk, maar dat oogde wat merkwaardig. Even goed het probleem is opgelost, want Robben heeft de bal alweer. Hij gooit de bal inderdaad richting Robben, Robben naar Snijder. Snijder met een goede opening aan de rechterkant van het veld. Is dat de belopen door Avalay? Ja, dat is de belopen door Avalay. Die komt er bij de achterlijn, terwijl ook van de Wiel er nu is, maar. Dan slordige actie van Avalay die zich simpel van de bal af laat lopen. En dan is er ook slecht balbezit van de Noord-Ierde gevolgd door een mooi hakje van Van Bommel. Wat door Van Persie niet werd begrepen. Althans hij had er niet op gerekend balbezit dan. Robben Van Bommel, Van Bommel naar Avalay Avalay met een kleine kapbeweging. Dan Van Bommel, Van Bommel kan hem binnendoorsteken Doet het uiteindelijk niet, snijden kan hij niet bereiken. Wegwerken van de Noord-Ierde is ook niet zorgvuldig. En de bal van Nigel de Jong kan net niet onder controle worden gekregen door Van Persie. Maar men probeert elkaar scherp en hard... ...hard aan te spelen en dat uh, willen dus leiden tot balverlies. Maar ik hou er wel van met enig risico spelen, zeker in een wedstrijd als deze, kan geen kwaad. De zit voor Noord-Ierland via Lidl aan de rechterkant van het veld. Zwakke paas, zomaar ingeleverd bij Vlaar. Vlaar Willems, Willems van Bommel. Willems uh, met een uh, paasje over een meter of tien van Bommel, met een paasje over een meter of twintig naar Snijder die de bal eigenlijk in de drukke verliest. Noord-Ierland verdedigt nu uit gaan nu ballen tegen elkaar aanschieten. Trefballen. Dat is misschien ongelooflijk populair spelletje daar tussen het Boomstam door, dat weet ik niet. Maar nu verspelen ze de bal en even Robben hem opgepikt. Dan komt er een counter van het Nederlands elftal van Percy op 20 meter van het doel. Geeft de bal mee aan afleid. dat moet een goal zijn en dat is een goal. 4-0. Ibrahim Affelay na 37 minuten in de verre hoek geschoten. zijn vierde goal in het Nederlands elftal op aangeven van de man met wie hij een klik heeft. Hoe vaak is dat niet gezegd en geschreven de afgelopen tijd. Robin van Persie. En zo uh, wordt het een hele makkelijke en aardige avond voor het Nederlands elftal. En bovendien voor het publiek dat nu al begint met zwaaien het oh, is 4-0 van nederland door ierland Heel makkelijk, heel mooi gedaan. Op het juiste moment simpel doorgegeven door Van Persie. En uiteindelijk, uh, Avelay die zorgt uh, voor de 4-0. Dat betekent uh, een eclatante tante overwinning voor het Nederlands elftal En het bijtenken van zelfvertrouwen als het maar niet leidt tot het bijtenken van overmoed. Gaan wij even naar het uh, beachvolleybal, De halffinale bij de mannen. Maarten Tip. Want precies op het moment dat daarig bij het voetbal gejuicht wordt... werd hier ook de set binnengeslagen door het Nederlandse duo... Emiel Boersma en Daan Spijkers. Dat betekent 1-1 in sets. Het publiek vermaakt zich uitstekend op de tribune. We gaan kijken naar een derde set met volop kansen op die finale plaats voor het Nederlandse duo. En Arantja Rus, wat kansen nog herstelt ze zich? Mark... Ja, dat is, dat is de vraag, Robert. Ze staat 5-2 achter in de, in de tweede set. De eerste set wel gewonnen 7-6. Maar dit is toch wel een, een, een keiharde afstraffing in die tweede set. En Wat me van al een beetje zorgen is dat die Gurgis gewoon steeds beter gaat spelen. Goede service van de Duitse. En ja, die voorhand als die gaat lopen... en als ze die ballen van Rus aan kan pakken... ja dan, dan is er voor Rus uh, op het moment even geen houd aan. Ja, goed, die Gurgis staat natuurlijk niet voor niks... in de top 30 van de wereld. Ze heeft het moeilijk, Aranska-Rus. Deze tweede set, dat gaat waarschijnlijk niet meer lukken. Hopen dat het in de derde komt als die uitgespeeld wordt. Want het wordt niet donker, het dreigt onweer. Nou goed, we wachten af. Dan de Arena weer. Nederland-Noord-Ierland, Jack. Met een 4-0 voorsprong voor het Nederlands elftal met nog 8 minuten te gaan. En een hoekschop zowaar voor de Noord-Ieren. Klein blessuretje van Jetro Willems is weer verholpen. Die meldt zich nu bij de tweede paal. De hoekschop komt, Stekelburg kijkt en ziet die bal wel op het hoofd komen van een van de Noord-Ieren, Levertie. Maar die kopt, schamt, moet ik eigenlijk zeggen, de bal meters naast. Nou ja, we tellen het als doelkans. Daarmee komt het aantal doelkansen van de Noord-Ieren op één. <laughs> balbezit bij Hij gaat met uh, Van Bommel. <laughs> van Bommel. Heitinga naar Snijder. Snijder uh, met uh, balbezit. Aan de rechterkant van het veld uh, probeerde hij uh, Van de Wiel te bereiken. Maar hij dacht uiteindelijk toch dat misschien is een tussenstationetje beter Dus Van de Wiel krijgt nu wel balbezit. Maar tussenstation heet Heidtiga. Hij gaat naar De Jong. De jong met Snijder, goed aangespeeld. Goed gedaan, maar een hakje, weer iets te frivol. Uh, Hoeft wat mij betreft niet constant. Uh, volgens mij is het alleen woensdag een hakdag. En is dit moment uh, misschien het moment voor Snijder om door te jagen op Kemp. Kemp speelt dan de bal naar voren. De volgende overtreding is er voor Willems, die in ieder duel iets te veel op de man speelt. En daar vrij domme overtredingen maakt. Twee achter elkaar die absoluut niet nodig zijn. Hij kan dan iets meer afstand houden van zijn tegenstander. Nederland balbezit. Avalai van Persie en uh, Van de Wiel die aan de rechterkant komt. Van de Wiel met uh, Van Persie aan de linkerkant van het veld. Zou die Robbe aan kunnen spelen. Het is uh, Sneijder die aangespeeld wordt. Sneijder naar Robbe. Ruimte. Nu terwijl Van Persie in de punt van de aanval staat. Gaat Robben denk ik buiten om of zelf schieten. Schiet. En uh, die Kemp die denkt. Jongens, gekken gekke zijn dat. Die schieten steeds op me. Maar houdt in ieder geval nu nog eventjes het doel schoon. Staat overigens 4-0. 39 minuten gespeeld. Balbezit van de wiel. Aan de rechterkant van het veld. Afvalaien is erbij. Die staat dus eigenlijk al een tijdje aan de rechterkant. Goede bal terug op Van de Wiel. Die zich dan door een meeverdedigende Ferguson op het laatste moment van de bal laat lopen. Dat levert Oranje dan een hoekschop op. Als goed geteld heb. Zes. Ja. En uh, dat betekent dat het Nels zelf tot zich weer met onder andere Vlaar en gaan mag melden in het strafvoelgebied. De Jong is er ook het eentje die daarbij staat. Maakte gek genoeg pas één goal in al die Interlands die hij speelde, Nigel de Jong. Dit is zijn zestigste. Die ene goal was IJsland uit, overigens. De winnende. Maar dit terzijde. Robben nu met een hoekschop. Die bal komt en de keeper bokst. Maar die wordt wel onder druk gezet door twee spelers van het Nederlands elftal. Maar de bal komt even goed voor de voeten van Klingen. Zijn aanvoerder die gaat wel wandelen. En komt dan tot de conclusie dat hij bij een zijlijn komt. Geeft de bal heel aardig trouwens terug mee naar het midden. Zodat de Noord-Ieren waar wat lange bal bezit houden. Na een korte combinatie opnieuw Klingen. Die dan maar kiest voor de rust. Nou ja, is dat wel zo? Van Duf, de centrale verdediger. Die ze ook moet ontdoen van twee oranje spelers. Van wie van Persie de ene is en dan eigen voor zijn geld kiest. en de bal terug speelt naar Kemp, de keeper. Kemp speelt de bal naar voren. En doet dat met enig gevoel. Want Lidl kon even bij de bal komen. Uiteindelijk is het de jong die er goed tussen zit. En via Sneijder en Van Bommel heeft Nederland de hoogte van de middencirkel. balbezit met Van der Wiel. Van der Wiel naar Robben. De posities zijn dus weer ingenomen zoals het in het begin was. Robben aan de rechterkant, Avelaar aan de linkerkant. Goede bal richting Van Persie. Van Persie haalt in één keer uit. Goede actie, zegt Van Robben. Goede actie ook van Van Persie. Zodat uh, het uh, moment goed gekozen is waarop Van Persie daar moet staan. Waar hij moet staan, namelijk in de punt van de aanval. En Nederland uh, met uh, heel veel lust en, uh, aan het combineren is. Uh, Stekenenburg staat ook nog wat te roepen van achteruit. En heb ik nooit enig idee wat hij roept en wat het op dit moment voor zin heeft. Maar goed, uh, hij is in ieder geval ook enigszins betrokken bij de wedstrijd. Zal die denk ik, zelfs. dorst. Ja. Hard please. Uh, Kemp gaat de toeltrap nemen nog uh, vier minuten in de eerste helft. Ja, het is eenzijdig, dat mag uh, duidelijk zijn. Het is ook moeilijk om in te schatten of, uh, welke waarde dit heeft. Dat hebben we nu al een paar keer gezegd. Omdat de tegenstand natuurlijk wel erg minimaal is. De Noord-Ieren, uh, ja, eigenlijk Oranje geen stroopreed in de weg. leggen. De ruimtes uh, zijn groot. Er wordt eigenlijk niet heel straf gedekt ook. En het Oranje Elftal kan makkelijk combineren. En als dat kan en je krijgt een beetje ruimte en een beetje tijd dan blijkt dat dat wel heel goed en heel makkelijk kan. Uh, maar van kan. Marwijk zal in geval tevreden zijn over uh, bijna alles ten aanzien van de uitvoering. Nou, even niet uh, hoe sterk is de tegenstander, maar dat wat hij wil zien, dat ziet hij wel. De passing, uh, de, de ruimtes, het uh, 1 tegen 1 proberen te komen met je buitenspelers. De manier waarop Van Persie draait en mensen om hem heen draaien. en Op het juiste moment in de spits is uh, Willems die uh, het uh, goed doet. Dus uh, nogmaals, het is heel moeilijk aan te geven tegen de sterke tegenstander. Welke mensen dan door het ijs zakken. Maar in ieder geval voorlopig tegen een zwakkere tegenstander. doet men wat men moet doen. En daar zal hij tevreden over zijn. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Mijn angst is nog bijna dat dit te makkelijk gaat. En dat het Nederlands zelf wel denkt. Oh, we zijn eigenlijk toch wel weer veel beter dan we ja, in die dat vorige wedstrijd Het wedden. Zelfvertrouwen is goed, maar overmoed is verschrikkelijk. Ja, diepe bal op Van Persie. Is helemaal geen slechte bal van Snijder. Verdediging van Noord-Ierland grijpt ter nauwe nood in via Leverty. Die de bal afhandig maakt van Van Persie. En dan vervolgens aflevert bij zijn doelman. Met een... Beetje wijsheid en vooral geluk, overigens. Duf krijgt de bal. Trapt hem blind naar voren. Vlaar staat daar. Daar staat ook Grick wel. Vlaar wint dat duel vrij makkelijk van de Noord-Ierse spits. En dan heeft Heitinga de bal weer gegeven aan de rechterkant van het veld. Naar van de wiel. Van de wiel. Robben komt de bal nu halen. Van Persie of van Bommel is dat. Duikt nu het gat aan de rechterkant in. Maar dat ziet niemand. Dan krijgt Robben de bal. Die staat eigenlijk tussen zijn centrale verdedigers in nu. En geeft de bal dan terug aan Vlaar. Vlaar naar Snijden. Snijden richting Willems. Die nu op het middenveld staat. Ik moet zeggen, we hebben Vlaar nog niet genoeg. Maar die bevalt me ook goed voor de dingen die hij moet doen. Hij had op de training in Lausanne een aantal keren. Ik dacht, zijn voet zit los. Hij weet niet naar wie hij moet spelen. Maar op dit moment uh, toont hij zich vastberaden en staat hij goed achterin te spelen. In ieder geval daar waar het balbezit betreft doet hij de goede dingen. Balbezit nu voor Robben aan de rechterkant van het veld. Van der Wiel trekt aan de rechterkant een opening waardoor er wat ruimte ontstaat op de middenas van het veld bij Van Bommel. En die kan bijna scoren. Lukt dat niet? Want er zit opeens een voetje tussen van Duff en Nederland. nog steeds in balbezit. Robben dan naar Van der Wiel. Van der Wiel zou hem in één keer hebben kunnen voorgeven. doet dat niet. Van Bommel met een korte combinatie. Het is allemaal net iets te mooi. Het is net iets te nonchalant. maar dat kan en het levert verder weer balbezit zit op voor Oranje met Robben weer aan de rechterkant. Robben die naar binnen draait en dan uh, aan de linkerkant uh, ziet dat Affalay daar weer plaatsgenomen heeft, is. Maar Snijder zit er eigenlijk tussen. Die gaat een paar meter lopen met de bal. Komt recht voor het doel uit. 25 meter. En bedenkt zich dan, wil niet schieten. Wijst en geeft opdrachten. Maar Robben gaat wel van afstand schieten. En die bal komt op de vuisten van de keeper. Die het moeilijk heeft. Een rebound voor de voeten van Affalay. Die schiet tegen tegenstander Hodson op. Krijgt dan nog een herkansing ook in te zien. Houdt de bal binnen. Komt met een circusbeweging en levert dan de bal af bij Snijder. Snijder wil hem in één keer binnen doorsteken naar Willems. Dat wordt doorzien door de Noord-Ieren die overnemen. Maar dat duurt niet lang, want meteen zit Van der Wiel er weer tussen. Van der Wiel geeft de bal mee aan Willems. Willems van der Wiel, Van der Wiel. Weer de keeper die redt, weer met meer geluk dan wijsheid. En weer komt die bal voor de voeten dan van Affelay. Ja, het doorjagen was van Willems en van, uh, van der Wiel. En uiteindelijk krijgt Nederland een corner. Dus het is gewoon leuk om te zien uh, dat uh, nogmaals uh, Nederland uh, leuk speelt. Uh, fris speelt, de combinaties zoekt. In ieder geval... Uh, het, het ritme heeft uh, wat je graag wil zien. En het zelfvertrouwen aan het bijtanken is. Met uh, nu een corner. De inmiddels zevende voor Oranje. Aan de linkerkant van het veld te nemen. Door Sneijder. Van wie we uh, afgelopen dagen de wesley tapes hebben gezien. Geweldige documentaire van Kees Jonkind en uh, Ke Haanstra. Mooi om te zien. En die Sneijder die gaat denk ik nu scoren. Nee, want er ligt opeens een Noord-Ier in de weg is er uiteindelijk het wegwerken van uh, William Grigg. En die ramt de naar voren. Er staat helemaal niemand van Noord-Ierland. De bal blijft ook gewoon binnen. En Willems neemt hem uh, gewoon met zich mee. Speelt hem uh, niet naar Flair, maar wel naar via Vlaar naar Van Bommel. En dan is het rust. Nederland en uh, Noord-Ierland. Het is uh, lekker uitzwaaien met een 4-0 voorsprong. Ja, Voor de twitteraars onder u. De hashtag van deze wedstrijd is net niet. Dat geldt behoorlijk voor Noord-Ierland. <laughs> 1-0 van Pesci, 2-0 Snyder, 3-0 van Pesci uit een penalty en 4-0 door Avalai. Mark Brasser, over net niet gesproken. Is dat zover? Ja, nou, die, die tweede set, dat was uh, duidelijk niet. Die was duidelijk in het voordeel van uh, Julia Gurges, die de stand dus geleid trekt in deze derde ronde partijen uh, tegen Aranska Rus. Baan 7 van uh, Roland Garros. Ja, het is uh, zaak voor, uh, voor Rus, die meteen weer in de openingsgame van de derde set een breakpoint tegenkrijgt. Ja, een uh, zaak om het hoofd leeg te maken, om toch aan te haken en om niet meteen weer die service in te leveren, want... Nou, goede eerste service nu van de Nederlands En uh, ja, Jurgis die kan de bal uh, niet retourneren. Dus dat betekent dat de Ranske Rus in nou. ieder geval uh, niet gebroken wordt. Of nog niet. Ja, het, het momentum, zoals dat dan heet. Dat ligt uh, overduidelijk bij de Duitsers. Die, die, die ook, ook wat fanatieker is. Ook we zien elke keer dat vuistje als ze een uh, mooi punt maakt. En mooie punten die maakt dus in die tweede set uh, genoeg. Vooral, zoals al vaker gezegd, met die voorrent. D dit is een dodelijk wapen. Misschien moet Russen uh, proberen om, om uit de buurt van die, van die voorrent te blijven. Dat zal ze waarschijnlijk zelf ook wel weten. Maar uh, goed. Als dan die, die tweede service, als ze die nodig heeft, als die eerste service wat minder gaat lopen. Terwijl de Duitsers nu een fantastisch dropshot speelt, doet ze ook meer gedurende de partij. Als Rus die eerste service niet meer inkrijgt. En dus afhankelijk is van die tweede service. Ja, dan komen er in de service games van Rus kansen voor de Duitsers. Want die pakt die tweede service gewoon aan. Wat ik net zei, ze speelt het wat gevarieerder. Ze speelt wat, wat verrassender. Ze haalt het tempo er af en toe een beetje uit. Ze, ze kan ook slicen met die backhand de Duitsers. Dat zagen we net bij dat de dropshot. En dus nu een, opnieuw een breakpoint. De tweede in deze game, in deze openingsgame. ...van de derde set voor Julia Gürges. Daar komt weer zo'n machtige voorrend van de Duitse. Gewoon langs de lijn rechtdoor. En dat betekent dat Aranska Rus in de openingsgame van de derde set... ...meteen wordt gebroken. Ja, ze moet aanhaken. Ze moet nu bijblijven. Anders wordt het een ontzettend moeilijk verhaal voor de Nederlandse. En dan naar de halve finale van het EK Beach: Volleybal. Bij de vrouwen hebben we al een Nederlandse deelnemer in de finale. Gaat er bij de mannen ook gebeuren? Dat zou zomaar kunnen, al blijft het heel spannend ook in deze beslissende derde set. Het gaat tot aan de 15 punten. De Nederlanders staan op 10. De Noren komen zojuist op 9. En het is dus lekker spannend in deze halve finale. Boesma en Spijkers, dat zijn de Nederlanders. Die schakelden eerder vandaag het Nederlandse topduo nummer door een schuil uit. Dat deden ze met overtuiging. En nu hebben ze het toch wat moeilijker tegen deze Noren. Al is er wel het punt en is het 11-9 voor de Nederlanders. En komt winst in deze wedstrijd dus wel steeds dichterbij. Twee punten voorsprong en we gaan tot dan de 15 punten. Dus uh, het blijft lekker spannend. En het publiek hier vindt het ook allemaal prima in het avondzonnetje. In dat mooie knusse stadionnetje in Scheveningen. Er kunnen zo'n uh, 3000 toeschouwers in. Die zitten er allemaal niet. De, ik denk dat er uh, ongeveer de helft uh, zit. En die genieten toch van een mooie potje beachvolleybal. Met af en toe hele mooie spannende momenten erin. En af en toe leuk niveau. Punt nu voor de Noorden. Dat betekent 11-10. En zo blijft het heel spannend en blijft het stuivertje wisselen. Maar ik geef de Nederlanders nog steeds goede kans om de finale te bereiken van het EK hier in Scheveningen. I it's beautiful. It's it is beautiful. is beach me calm.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 En de Freedom Song. Sanne Keizer en uh, Marleen van Iezel. Die hebben dus de finale van het EK Beach volleybal in Scheveningen bereikt. Dat heeft u eerder kunnen horen in deze uitzending. In de halffinale werd er vrij gemakkelijk gewonnen van een Tsjechisch duo. De kwartfinale tegen een Belgisch duo ging een stuk moeizamer. Verslaggever Floris van Horen sprak daarover met Sanne Keizer. Vergelijk deze partij is, uh, met die van vanmiddag. Um. Of vanmiddag ook alweer? De Belgen? De Belgen, ja. De Belgen waren... Uh, ik zag daar meer tegenop, omdat het een heel lang blok had. Uh, deze meiden die zijn... Uh, het is ook heel lastig, omdat zij heel stilletjes zijn eigenlijk. En, maar toch stiekem heel erg goed. En alles heel erg onder controle hebben. En dat is wel heel lastig spelen. Als je zelf heel fel bent en heb je heel verbaal. Dat is wel, komt wel best wel... Op het, ja, echt neer op het harde spel, zeg maar. Aan het eind tweede set zie je dat gewoon. Ze blijven gewoon terugkomen. Je kunt geen moment verwachten dat je er al bent. En dat is, uh, tegen zo'n team is dat heel gevaarlijk, vind ik. Ik vond een wereld van verschil. Een wereld met vanmiddag. Het was misschien wat rustiger voor ons, denk ik. Ik denk dat wij nog iets meer uh, ons eigen spel hebben gevonden. Iets meer uh, onze basis hoog hebben kunnen houden dan vanmiddag, denk ik. En de eerste set vanmiddag begon ook heel slecht. En vanavond begonnen we gewoon heel strak aan deze wedstrijd, dus dat was denk ik het verschil, ja. Ja, want er zat heel veel vuur in. Ja, maar dat was vanmiddag ook. Dus wat dat betreft ben ik het niet eens met een wereld van verschil, maar wel um, wat rustiger in ons. We waren heel agressief en heel fel, maar positief zeg maar. Vanmiddag sloeg dat een beetje door tot stress, denk ik. Had je net vanaf het begin het gevoel, die is voor ons? Um, na de eerste set wist ik het zeker. Ja. En daarvoor was het nog eventjes uh, zoeken. Ja, zeker in de zin van, ik weet zeker dat we met dit spel kunnen we van dit team kunnen winnen. Zeg maar. En dat is natuurlijk in het begin. En dan denk je van, hoe gaan we deze wedstrijd beginnen? En je, je hebt een goede warming-up, maar het, het gaat nog uh, heen en weer eigenlijk. Waar, hierachter sta je in de wind op te warmen. En dat is nogal een verschil. Dus het is elke keer uh, te, ja, afwachten hoe je het veld op gaat. Zetten. Ja, Grappig dat je zegt, van na nou, de eerste set wist ik het. Want in die tweede set heb je denk ik de moeilijkste fase gehad. Ja, dat klopt. Dat is uh, de fase van het laatste paar puntjes uh, door kunnen zetten. En uh, ja, ik, ik vind het... Uh, ik wist het nog steeds zeker dat we hem gingen winnen, hoor. Dus dat, want wij, wij speelden nog steeds heel goed. Alleen die meiden kwamen gewoon uh, met een paar... Ja, één mazzelbal en gewoon een hele sterke verdediging kwamen ze terug. Wij werden iets slordiger in onze zijde, maar hebben dat op tijd weer opgepakt. Dus ik, ik maakte me absoluut geen zorgen dat het uh, niet ging komen, die set. Dan morgen, de finale tegen de Grieken. Ja. Ken je ze? Ja, we hebben ze in de pool ook al gespeeld, dit toernooi. Uh, toen wonnen we er met 2-1 sorry. Um, ja, ze zijn, dat is ook een team dat steeds beter is gaan spelen, dit toernooi. Dus uh, ik denk dat het heel spannend kan worden. Maar, uh... ja, maar dat je er al van gewonnen hebt, is dat dan een beetje het addertje onder het gas? Nou, ik zie dat als dat we de tos hebben gewonnen. En, uh, het is gewoon weer een nieuwe wedstrijd. En, uh, morgen schijnt het de koudste zomerdag van deze zomer te worden in de, sinds, sinds 1949. Dus uh, ik kan echt alles verwachten morgen in die finale. Dus het is gewoon weer een nieuwe wedstrijd. Nou. Ze zeggen 10 graden. Ja, ik hoor dus als 8. <lacht> Horizontale regen. <lacht> Laat me komen, ik hou ervan. <lacht> Horizontale regen, dat is mooi. Uh, maar wel een beetje koud. Maar toch morgen maar gaan kijken in Scheveningen. En misschien ook wel naar de mannen in de mannenfinale. Of niet? Ja, zo te horen ja. is het afgelopen. Ja, het is inderdaad afgelopen. Met succes opnieuw voor Nederland. 15-12 werd het in de derde set. Het was razendspannend tot aan het eind. Maar het Nederlandse koppel Emiel Boesma en Daan Spijker staat morgen in die finale. En dat wordt een echte Nederland-Duitsland. Een hele zware tegenstander, namelijk de titelverdedigers... Brink en Rekkeman. Maar goed, ja... Nederland-Duitsland is toch altijd iets speciaals. En in uh, ja, barre weersomstandigheden... morgen kan het natuurlijk alle kanten op. Twee Nederlandse finales dus morgen. Het wordt uh, ondanks het weer toch een beetje genieten... op het strand van Scheveningen morgen. Ja, dat lijkt... Wel. Goed, Iedereen morgen naar het stand van Scheveningen. Hup Holland, hup. Goed, het was dit uur van NOS Langs de Lijn. Er komt natuurlijk weer een uur na het NOS Chanaal van 9. Dan de tweede helft van eh, Nederland-Noord-Ierland. 4-0 ruststand van Persie, Snyder van Persie. En de vierde kan van Afgeleid. Tot zo. NOS Langs de Lijn op 1. Deze week in Vroege Vogels. Het verband tussen meeuwen, rode lippen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 Dit is Radio 1.